De baby kon later aan de vader worden overgedragen. Ze kwamen uit Ertsjits, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 432. Er mag voorlopig niet naar schaliegas worden geboord in Bokstol. De Brabantse gemeente had een tijdelijke ontheffing verleend voor proefboringen, maar volgens de rechter had de gemeente dat niet mogen doen. Schaliegas zit in diepe steenlagen en dat onder grote druk en met chemicaliën kan worden gewonnen. Buurtbewoners zijn bang voor vervuiling en aardschokken. Bij het verlenen van een tijdelijke ontheffing moet vaststaan dat de boringen binnen vijf jaar worden beëindigd. Maar volgens de rechter is het goed mogelijk dat de boringen daarna doorgaan en is de ontheffing dus niet tijdelijk. Staatssecretaris Bleker past de plannen voor natuurherstel rond de Westerschelde niet aan. Hij zei dat in reactie op een brief van de eurocommissaris van Milieu.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 De vacaturetekst voor een nieuwe vicepresident van de Raad van State is aangepast. In de tekst in de staatscourant is nu de aanduiding VM toegevoegd. Daarmee wordt uitdrukkelijk aangegeven dat zowel vrouwen als mannen kunnen solliciteren. De aanpassing is aangebracht op aandrang van GroenLinks-Kamerlid van Gent. Die vond de oorspronkelijke tekst niet duidelijk. Er is een vacature omdat de huidige vicepresident Cenk Willink er begin volgend jaar mee ophoudt. Minister Donner wordt vaak genoemd als zijn opvolger.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 In totaal zijn 13 railschoppers aangehouden. Het Openbaar Ministerie zet donderdag foto's op internet van hooligans die nog niet zijn opgepakt. Het weer. Vanavond regent het in een groot deel van het land. Vannacht vooral regen in het noorden van het land. De temperatuur daalt tot zo'n 7 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui en het wordt dan een graad of 14. Donderdag eerst droog, maar s'avonds in het westen regen. Vanaf vrijdag droog en meer zon. ANWB Verkeersinformatie. Een ernstig verkeersongeluk zojuist bij Drachten op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Er is een bus op een auto geknald en er zijn volgens onbevestigde berichten doden bij te betreuren. De snelweg is voorlopig dicht tussen de afrit Friese Palen en de afrit Oosterwolde. In beide richtingen staat inmiddels een korte file. Verder een uh, drukke avondspits met 250 kilometer file op dit moment. De meeste file's staan natuurlijk in de Randstad. Een paar springen eruit. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knop het Oude Rijn en Driebergen 7 kilometer. Op de A15 Europort-Rotterdam tussen Spijkenis en het Vaanplein 9. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda bij het Terbrechtse plein 7 kilometer. De A50 Arnhem naar Os tussen Kloppert het een hetere 5. En in het zuidoosten van het land op de A76 een file van Geleen naar Aken. Dat heeft te maken met werkzaamheden in Duitsland tussen het en Essen en de Duitse grens daarom 6 kilometer.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 Ga naar cisco.nl slash netwerk. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. 9 over 6, goedenavond. Een begrafenis ergens in de woestijn van Libië. Stijgend water in de straten van de thaise hoofdstad Bangkok. En een naschok in oostelijk Turkije. Getroffen door een zware aardbeving. Veel buitenlands nieuws dit laatste half uur. Dat begint in Den Haag. We'll want met welke boodschap vertrekt premier Rutte morgen naar Brussel voor de Eurotop? Hij is op dit moment in de Eerste Kamer om daar over de begroting te praten. Ondertussen is de minister van Financiën in de Tweede Kamer... om daar te debatteren over die Eurotop morgen. En als het goed is, komt premier Rutte daar vanavond ook nog bij. Heen en weer lopen dus Peter Blok tussen Eerste en Tweede Kamer. Um, heb jij al een beetje zicht uh, op de boodschap waarmee ze hem naar Brussel sturen morgen? Ja, het probleem Griekenland moet nu eens een keertje worden opgelost. Een groot deel uh, van uh, de Griekse schuld moet worden kwijtgescholden. Uh, de banken moeten meebetalen en ze moeten in de toekomst ook meer geld in kas hebben om de eurocrisis te doorstaan. Daar is zo'n kleine 100 miljard euro voor nodig. En daar hebben eigenlijk de ministers van Financiën zaterdag al mee ingestemd. Nou, Het noodfonds moet verder zo goed en zo krachtig mogelijk worden ingezet of uh, zelfs worden vergroot, vindt de Kamer. Ja, Zo'n crisis als deze mag nooit meer voorkomen. Daardoor moeten er strengere regels komen. En die moeten dan ook uh, goed worden nageleefd. En zo niet, dan strenge sancties. En uh, mogelijk dus die speciale eurocommissaris die dat allemaal streng gaat controleren. Minister de Jager van Financiën die zegt dat hij zijn uiterste best gaat doen om dat allemaal goed te gaan regelen. Wij zetten heel stevig in. mandaat vanuit de Tweede Kamer is ook, denk ik... tot nu toe altijd heel duidelijk uh, geweest. We hebben op dit moment nog nergens iets... Uh, uh, in dit proces weggegeven wat, wat, wat, hè, wat niet... waarvoor we zeggen, van dan moeten we echt voor naar de Tweede Kamer terug. De uitkomst kan ik u echter niet voorspellen. Uh, want uiteindelijk moet je het met 17 wel eens worden. Maar wij, wij zetten heel stevig op die uh, krijtstrepen... die deze Kamer heeft neergezet, zetten we daarop in. Ook premier Rutte heeft alle vertrouwen in een goede afloop morgen. Hij spreekt nu in de Eerste Kamer over Europa en over de euro. Die is van levensbelang, vindt Rutte. Dit kabinet zet actief en voluit in om de voordelen die Europa biedt... ook voor onze economische ontwikkeling, om die onder de aandacht te brengen. Onze banen, onze welvaart, maar ook onze pensioenen, onze werkgelegenheid... zijn verbonden met onze positie, ook in Europa. Maar dan, voorzitter, is het wel van belang dat we nu die ernstige schuldencrisis ook aanpakken. Want die heeft negatieve gevolgen. Die heeft negatieve gevolgen direct voor de economische groei, maar ook voor het vertrouwen... dat mensen, bedrijven en markten uiteindelijk in Europa hebben. En als we het niet aanpakken en mensen denken uiteindelijk zullen de belastingen wel verhoogd worden... dan zul je zien dat door dat vertrouwensverlies mensen belangrijke investeringen... persoonlijke initiatieven zullen gaan uitstellen heeft er dus ook alles mee te maken dat je voor de kortere termijn... er nu voor moet zorgen dat je die schuldenproblemen oplost... dat je dat verdienvermogen op gang brengt... maar dat je er ook voor zorgt dat er geen toekomstige schuldenproblemen kunnen ontstaan. En dat regels die bij een gemeenschappelijke munt horen... het stabiliteits- en groeipact, dat die regels dus ook gehandhaafd worden... en dat die streng gehandhaafd worden. En ik kan u zeggen dat uh, ook vandaag tijdens dit debat... die onderhandelingen daarover doorgaan... en hopelijk morgen tot conclusies zullen leiden... Ja, dat was premier Rutte in de Eerste Kamer. Nou, de Chinezen, die zouden ons ook een handje moeten helpen... bij het oplossen van de eurocrisis. Door ook een duit in het zakje te doen... een wereldwijde recessie moet worden voorkomen. Dus elke euro is welkom waar die dan ook vandaan komt. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Twee dagen na de zware aardbeving in het oosten van Turkije was er vanmiddag een flinke naschok. 5,4 op de schaal van Richter. Het totale aantal doden staat nu officieel op 432, maar waarschijnlijk liggen nog veel meer mensen onder het puin. Vanochtend werd een baby van twee weken oud samen met haar moeder onder een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ja. Applaus voor de vondst van die baby met haar moeder. Dat was in Erzies, de stad die het zwaarst is getroffen. Correspondent Bram van Meulen is in de grote stad die daar vlakke bij ligt. Wan. Bram, heb jij die naast ook van vanmiddag ook gevoeld? Ja, dat, uh, dat heeft iedereen gevoeld. Daar kon je niet omheen. Uh, wij zaten op het moment van die aardschok uh, druk te monteren in een grote taxibus. En die begon hevig te schudden. Hier zag ik dat het een grap was van, van iemand. Uh, zo wild ging alles op en neer. En dat duurde ongeveer een, een halve minuut waarop uh, al het licht uitvalt uh, en waarop je ook meteen daarna weer sirenes hoort. Uh, de schrik uh, van dit soort naschok is natuurlijk groot omdat er hier heel veel gebouwen staan in de stad die scheuren hebben. Eigenlijk bijna alle gebouwen waar ik vandaag geweest ben hebben dat soort scheuren of zijn al een deel van, uh, van hun dak of muur kwijt. Uh, en het probleem is met de van deze kracht... is dat uh, gebouwen die nog recht overeind staan alsnog in elkaar kunnen storten. Daarvan hebben we op dit moment nog geen uh, bevestiging. Het crisiscentrum heeft daar nog geen bericht over. Wel dat er sindsdien alweer zes andere naschokken zijn geweest. Wow. En dat verkleint natuurlijk de kans dat er overlevenden worden gevonden. Je, in een reportage ja. van een uur geleden hoorden we... dat de mensen ook om die reden buiten op straat blijven. Maar de kans op het vinden van overlevenden wordt die steeds kleiner. Ja, natuurlijk. Nou, reddingswerkers spreken over de, de 72 gouden uren. Uh, dat zijn de uren waarin, uh, waarin je overlevenden kunt vinden. En dat zijn ook de uren waarin nog steeds overlevenden worden gevonden. Uh, inderdaad, die, die baby. Uh, dat is nou een soort symbool van hoop geworden. Uh, waar iedereen over spreekt. Uh, dat, dat beeld wordt eindeloos herhaald op de Turkse televisie. Uh, uh, maar nu wordt er ook uh, vrijwel live ieder moment meegekeken. Hier in Van uh, een jongetje dat is gevonden nog levend onder de puin open, waar wij de afgelopen uh, 48 uur zo'n beetje ook hebben doorgebracht. Uh, daar is contact met die jongen. Hij, hij praat terug naar de reddingswerkers. En het lijkt erop dat hij misschien uh, deze avond nog uh, levend onder de puin vandaan gehaald kan worden. Ja, de, de laatste hoop als dat laatste etmaal van die gouden 72 uren voorbij gaat... heb je een belemmerende factor, de kou. Moeten veel mensen slapen? Ja, heel veel mensen willen buiten slapen uit angst voor, uh, voor die uh, naschokken. We zijn uh, vandaag vanuit van het platteland opgereden en daar zie je dat ja, iedereen buiten Dorpen bestaan gewoon echt niet meer. Hè. Ze zijn echt van, van de grond weggevaagd. En, en daar kom je ook alle tenten tegen van uh, nou ja, de, de, de Turkse Rode Halve Maan. Uh, daar is waar, waar de rol naartoe is gegaan. Daar is ook waar we terechtkwamen in gevechten en ruzies, uh, burenruzies over wie de tent krijgt en wie hem waar mag zeggen. Ik bedoel, dit is ook zo ordinair... Inmiddels geworden, uh, we zagen hier dan vandaag een vrachtwagen waar de tenten van afgeladen zouden moeten worden. Men dook daar bovenop en die tenten werden meteen weggerist. Uh, er zijn berichten van boeren die uh, die, die tenten gebruiken om hun, uh, hun veder in te stallen. Terwijl andere mensen die tenten zo hard nodig hebben. Dus ja, dat hoort allemaal een beetje bij deze chaotische situatie. De situatie van paniek, situatie van mensen die gewoon echt proberen te overleven. Bram van Meulen vanuit de getroffen stad Erwan, dankjewel. Zometeen de begrafenis van Gaddafi op een geheime plek. Maar eerst de openbare wegen Nederland. Geneep hebben bij de AWB? Ja, een ernstig ongeluk in Friesland. En daarom is de A7 dicht bij trachten vanuit uh, Groningen naar Heerenveen. Er zou een bus op een auto geknald zijn. En daarbij zijn uh, een paar mensen zwaar gewond geval, uh, gevallen. Volgens de Wegenwacht die hadden het eerst ook over doden... maar dat is voorlopig niet bevestigd. Het staat vanuit Groningen in ieder geval file. Bij de afrit Friese Palen, 4 kilometer. Daar is de snelweg dicht. Op de A20 een file bij Rotterdam Centrum... richting Gouda, 5 kilometer. Het was daar net wat drukker. Verderop naar Gouda nog een keer file. Bij knoop het Gouwen, 8 kilometer. We zitten nog steeds boven de 200 kilometer met de avondspitsfiles. Het blijft ook heel druk op de A50, Arnhem naar Oost. Tussen Knop het Grijzoord en Knop het Ewijk, 13 kilometer. En op de A76, de weg geleen naar Aken. Vanwege werkzaamheden in Duitsland, staat bij de Duitse grens 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Libische oud-dictator Gaddafi en zijn zoon Moutassim zijn inmiddels begraven. Alleen weet bijna niemand waar. Een minister van de Nationale Overgangsraad zegt dat er een fatwa is afgekondigd... over de plaats waar het lichaam ter aarde is gesteld. Het mocht geen begraafplaats zijn en ook niet een of andere bekende plek. Uh, de Nationale Overgangsraad wil niet dat die begraafplaats van Gaddafi een bedevaartsoord wordt. Verslaggever Lex Runderkamp in Tripoli. Lex, hoe schat jij dat in? Denk je echt dat ze die plek geheim kunnen houden? Nou, ik, ik, ik denk dat het binnen niet al te lange tijd eh, toch bekend zal raken. Uh, het laatste bericht althans, het zijn gerust, ik heb ze nog niet bevestigd gekregen... ...maar dat de eerste beelden al in de handen zijn van journalisten. Een Pakistanse journaliste zou al beelden bemachtigd hebben van de begrafenisplechtigheid. Daarmee is dus de plek nog niet bekend. Maar het geeft, het geeft gewoon aan dat er zoveel mensen uh, die uh, weten binnen de top van de, van de, van de overgangsraad... Uiteindelijk waar het allemaal gebeurd is, militairen die erbij betrokken zijn geweest, die het lichaam vervoerd hebben. Uh, mensen die de grond, het gat in de grond hebben gegraven. Uh, nou ja, je kunt je, je, je voorstellen dat er een tientallen mensen bekend met de locatie. En die, ja, in de Arabische cultuur uh, niks reist zo snel als geruchten. Dus ik, nou ja, ik durf er wel een grap op, op af te sluiten dat binnen niet al te lange tijd die plek ook bekend zal zijn. Nou bij deze ook zou er nog steeds een onderzoek naar de doodsoorzaak lopen. Lex, dat wordt toch een beetje lastig op deze manier. Ja, dat lijkt me heel lastig. Uh, het, het is, het is, ik was gisteren op een persconferentie van uh, uh, Abdel Jalil die uitlegde. Hij zei letterlijk, ja, op verzoek een beetje op aandrang van de buitenwereld is dit onderzoek uh, nu af ingesteld. We hebben er mee ingestemd. Het is een buitenlands, buitenlandse dienst, die wordt ingevlogen, een soort forensische service, om onderzoek te doen. Maar voor, kijk, voor, de, voor, de, voor de Libiërs zelf hoeft het helemaal niet. zij willen het zelf graag houden. Op het, dat hij in een soort kruisgevecht tussen aanhangers van Gaddafi en de, en de rebellen eh, onderweg tussen eh, Namir ata dat hij daar is eh, beschoten en dat hij in dat gevecht gedood is. En ze hebben dat, dat willen ze graag geloven en ze hebben helemaal niet zo'n behoefte meer om nog verder erachter te komen hoe het zit. Want alle details die nader in dit land bekend worden over wat er nou precies gebeurd is, kunnen eigenlijk per definitie alleen maar weer leiden tot als wraakgevoelens van anderen en conflicten. Dus ja, dat, dat probeert die Nationale Overgangsraad achter zich te krijgen. En Jalil, die heeft ook aangekondigd, Lex, dat de sharia voortaan de basis wordt... van de wetgeving in het nieuwe Libië. Wat gaat dat betekenen voor de Libiërs? Ja, daar hebben we op de persconferentie natuurlijk gisteren een vraag over kunnen stellen... en uh, gevraagd vonden, ja, de, wat, wat wilt u daar nou precies duidelijk mee maken? Hè? Wij associëren de sharia, de wet... Uh, de, de, de, van God die boven alles staat, Allah voor een. Uh, ja, dat associëren wij met het afhakken van handen en het, het, het, het onderdrukken van vrouwen. Dat zijn hele negatieve klanken die we bij de Sharia hebben, natuurlijk. En daar was hij wel een beetje geprikkeld en een beetje gepikeerd over. Hij zei: Nou, ik wil best proberen de internationale gemeenschap te, uh, gerust te stellen. Libië is een land van gematigde moslims. Uh, en we zitten op dit moment met een gat in onze wetgeving. Veel wetgeving van Gaddafi hebben we eigenlijk als ongeldig verklaard. Die willen we niet meer toepassen. Maar er zijn allerlei praktische problemen in het land waar wetgeving voor nodig is. Waar burgers getroffen worden die vervolgens niet in beroep kunnen. Want er is gewoon geen juridisch stelsel gebouwd. En in die tussentijd gaan we de sharia gebruiken. Uh, laten we ons inspireren door wat de sharia voorschrijft. Op het gebied van, nou ja, het is verboden om rente te vragen op leningen... Uh, het was onder kardafje verboden om meer vrouwen te huwen, hè, polygamie. Uh, en en uh, zij zeggen nu, ja, in deze tijd, we hebben zoveel jonge weduwen... dat ze, ja, we moeten de wetten veranderen. En daarom kiezen we voorlopig voor de inspiratie van die sharia. Goed, Lex Runderkamp over de uitleg van uh, Jalil dus bij de sharia... als basis voor de wetgeving in het Nieuwe Libië. Dan de waterproblemen in Thailand. Het vliegveld Don Muang, de tweede luchthaven van Bangkok, is gesloten. De overstromingen zijn te dichtbij gekomen. In plaats van passagiers zijn nu de vluchtelingen de vertrekhal binnengetrokken. Het vliegveld Don Muang is alleen met grote moeite te bereiken over een weg die zeker een meter onder water staat. Op de hooggelegen tolweg. Tegenover het vliegveld gaat het verkeer gewoon door. Beneden zie ik mensen die hun toevlucht hebben gezocht op een eilandje. Een verhoging waarop een boeddhabeeld staat. Op die verhoging is het droog en ze zwaaien en ze wachten op... Ja, misschien op dat iemand ze opkomt halen, maar dat zit er niet in. Ze zullen straks door het water moeten, of ze willen of niet. De woonwijken zijn vanochtend om zes uur ineens volgelopen. En je ziet voetgangers hulpeloos door het water waden. Gisteren was hier nog niks. Vandaag is het water een meter hoog, zo ver als ik om me heen kan kijken. Alle wijken, al die rechte woonblokken hier, die staan met hun voeten in het water. Het water kwam vanochtend om zes uur ineens opzetten, zeggen de bewoners. Voor ze het wisten, stond het een meter hoog. En konden ze hun huis niet meer uit. Het vliegveld zelf is nog net droog. Maar hier scheelt het ook niet veel of ook de start- en landingsbaan staan onder. Maar het vliegveld zelf is één grote parkeerplaats geworden. De omwonenden hebben haastig allemaal hun auto hier neergezet. Bij de aankomsthal en de vertrekhal. Waar de wegen net een paar meter hoger zijn dan bij hun thuis. De hal is gevuld met kleine koepeltentjes, kampeertentjes en in die tentjes zitten drie tot 5000 mensen. Een man komt met een plastic bakje, tandpasta, tandenborstel, kennelijk net van de douche. De handdoek hangt om zijn schouders. Hij zit hier al drie dagen en zal hier waarschijnlijk nog wel even moeten zitten. Ik ben hier al een dagen, ik ben hier al een Muang, de oude tweede luchthaven van Bangkok, ligt nog altijd zo'n 20 kilometer van de binnenstad verwijderd. Maar dat betekent niet zoveel meer. Van hier naar de stad is er weinig meer dat het water tegen kan houden. Zeker niet als het waar is wat de kranten schrijven dat de grootste golven nog moeten komen. Het wordt dus een spannende nacht voor Thailand. De reportage van Michel Maas. Dan tot slot van deze uitzending voetbal. U kon het al eerder uh, horen om kwart voor zeven. Dan begint de wedstrijd Heerenveen tegen Harkemaase Boys. In het Abelenstra stadion, derde ronde van de knvb Beker. Ragnar Niemeijer zit daarbij in het uh, stadion, Ragnar. Nu uh, ga jij heel vaak naar wedstrijden van Herenveen. dat nu een klein broertje uit Friesland over de vloer is. Wat, wat voor sfeer geeft dat? Ja, het is best bijzonder. Je kan natuurlijk op twee manieren tegenaan kijken. Je kan zeggen het is allemaal opgeklopt, het is allemaal groot gemaakt. En dat is voor een deel misschien ook wel zo. Maar ze vinden het hier allemaal wel heel bijzonder. Omdat Harkemaas Boys toch een ploeg is die waardering afdwingt. Omdat er daar met een heleboel verschillende sponsors uh, ja, een club is neergezet. Die gewoon al jarenlang heel goed presteert in de topklasse is terechtgekomen. En er komen 5000 mensen uit dat dorp vandaan. Die wonen er niet eens. Dat heb ik eerder vanmiddag voorbij horen komen. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat als ik naar rechts kijk... Vanaf de hoofdtribune, waar ook de televisiecamera's en zo staan. dan kunnen mensen zich er misschien iets bij voorstellen. Ja, dan is dat toch wel uh, behoorlijk rood gekleurd allemaal. Er was gevraagd om uh, ja, vooral rood uitgedost te gaan. Dat is de kleur van Harkemaanse boys. Nou heeft blijkbaar niet iedereen een winterjas in het rood. Want dan moet je ook maar net in de kast hebben hangen, zo'n ding. Maar je ziet wel heel duidelijk dat daar de mensen uit uh, Harkema zitten. En het grappige is, die gaan zich ook een klein beetje afzetten tegen Heerenveen... Dat ik zeker weet dat een heleboel mensen, hè, tussen aanhalingstekens, uit dat dorp... gewoon regelmatig hier een wedstrijd komen kijken. Dus het is dus opeens Harkema voor en na. Terwijl ze eigenlijk ook allemaal wel van SC Heerenveen houden. Voor een groot deel tenminste. Nou, En wat denk je na afloop? Is het nog steeds Harkema voor en na? Of worden ze verpletterd door het Heerenveen? Uh, normaal gesproken wel. Ik heb vaak van dit soort wedstrijden meegemaakt. En vooraf zijn dat hele leuke dingen. Omdat je weet, er kan iets heel geks gebeuren. Een verrassing uh, vanavond misschien wel te noteren zijn... Als ik denk aan vorig jaar, eh, RKC ontving thuis toen Noordwijk. Noordwijk kon naar de halve finale. Dat was één keer eerder gepresteerd door IJsselmeervogels. En na een minuut of wat stonden ze al achter. Ja, dan is de Charme in één keer vertrokken. Dus laat het in ieder geval vanavond een tijd lang een wedstrijd zijn. Dan is denk ik iedereen voor een groot deel heel tevreden. Oké, okay, nou de voorpret hebben wij bij deze gehad. Wagner Niemeyer vanuit het uh, Abe lenstra stadion in Heerenveen. En er zijn er 15 andere wedstrijden in de derde ronde van de KVB-beker. Allemaal te spelen vanavond. en. Terug te horen de uitslagen ervan in Langs de Lijn. Maar eerst zijn we natuurlijk aan het eind van dit Radio 1-chanaal, uh, avondspits van WNL met Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Goedenavond Tim. Uh, wij staan ook langs de lijn. Maar dan uh, van de snelweg uh, waar we het over gaan hebben... is uh, de filefuiken uh, file van de politie. Uh, het is nogal een discussie uh, overal en, en uh, op internet. Uh, de politie is hier nou wel of niet schuldig aan, uh, aan de dood... de zeer treurige dood van een 35-jarige man... doordat uh, de benzinedief op de A2 bovenop uh, die auto is gereden... achterin de, door de politie gecreëerde file. Ik zeg, de ANWB die vindt dat we daar heel erg terughoudend mee moeten gaan zijn. Uh, Slaat door. We moeten die file wel gebruiken als fuik voor de politie. Um, maar um, je moet natuurlijk altijd zorgen dat je wel juist het juiste protocol bewandelt. Daarover wil ik het hebben met luisteraars en avondspits zometeen. De ANWB slaat door een filefuik van de politie. Blijft zeker nuttig om criminelen mee te vangen. Um, daarover kunt u alvast bellen. De lijnen staan hier in Kapellen open 0800 1121 om in te bellen. En wij gaan elkaar spreken via Twitter kan ook. WNL uh, hashtag of Eerdmans hashtag, maar ook via de lijn. Tot zometeen avondspits na het NOS journaal.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 bij tientallen huiszoekingen in het zuiden van het land... heeft de politie ruim 6,5 miljoen euro cash... en 130 kilo cocaïne in beslag genomen. In Rukven en Breda zijn drie mensen opgepakt. Het onderzoek in deze zaak is twee jaar geleden begonnen... en richtte zich onder meer op hennepteelt en witwassen. De Tweede Kamer praat op dit moment met minister De Jager... over de eurotop van morgen. Daar moeten de regeringsleiders een oplossing vinden... voor de schuldencrisis. De Kamer wil nog voor de top kunnen meepraten... over de inzet van het kabinet. Staatssecretaris Bleker wil de plannen rond de Het Wiegepolder niet opnieuw aanpassen. Nederland is op de vingers getikt door de Eurocommissaris van Milieu. Het kabinet wil in plaats van de Het Wiegepolder twee polders bij Vlissingen onder water zetten. Maar de Eurocommissaris vindt dat geen goed plan. En het meest bedreigde zoogdier ter wereld, de Javaanse neushoorn... is nu ook uitgestorven in Vietnam. Het dier loopt nu alleen nog rond op Java. Volgens het Wereld Natuurfonds is de totale populatie minder dan 50 dieren. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is nog steeds regenachtig in het grootste deel van het land. De meeste regen valt nu in het noordwesten. Vanavond en vannacht trekt de regen geleidelijk naar het noorden weg. Het wordt droog en vanuit het zuiden klaart het ook op. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. De wind draait naar het zuiden, wordt landinwaarts zwak tot matig en aan zee blijft die vrij krachtig windkracht 5. Morgen trekken er wolkenvelden over, maar de zon breekt ook zo nu en dan door en dat komt het vaakst voor in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten is een kleine kans op wat regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt morgen 13 of 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee opnieuw kans op een vrij krachtige wind, windkracht 5. Na morgen blijft het droog en relatief zacht. De temperatuur bereikt overdag 15 of 16 graden en dat is toch een graad of 5 boven normaal. S'nachts wordt het ongeveer 7 graden. In de nacht en ochtend is er kans op mist, overdag schijnt de zon zo nu en dan. En ook in het weekend lijkt het droog te blijven. Awb Verkeersinformatie. Na een ernstig verkeersongeluk in Friesland is de A7 dicht bij Drachten. Het gaat om de rijbaan van Groningen naar Herenveen. Er staat bij de afrit Oosterwolde 3 kilometer file. Het is verstandig om die A7 bij Drachten voorlopig te mijden. Het is druk voor de tijdstip met nog 40 files, 180 kilometer. Veel files nog in de Randstad. Vooral rond Amsterdam is het heel druk. Op de A9, ook alkmaar staat 11 kilometer file tussen knop het Hodendrecht en knopend Badhoeverdorp. Op de A10 tussen Geuzeveld en Amstel Business Park 10 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht, ook nog steeds file rijden tussen Zevenhuizen en Reewijk, 8 kilometer. En opvallend is de file op de A76 van Geleen naar Aken. Het heeft te maken met werkzaamheden in Duitsland. Tussen Kappen-Ten-Essen en de Duitse grens staat daardoor 8 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De ANWB slaat door. Een filefuik van de politie blijft een zeer nuttig instrument. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. U kunt weer mee tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Het is diep triest dat een nietsvermoedende burger dit weekend werd gedood door een benzinedief die de politiefuik op de A2 niet wilde of kon ontwijken. Angstig is het zeker dat er bij de politie geen enkel protocol blijkt te bestaan voor dit soort situaties. Feit blijft wel dat we altijd op de politie schelden als ze weer eens een boef laten lopen. Een file creëren heeft zin omdat met een bloedvaart achter criminelen aan blijven racen zeer zeker een grote kans op fatale gevolgen heeft. Voor de ANWB is het al duidelijk, niet meer doen, tenzij in zeer hoge nood gezeten. Omwille van een paar liter benzine valt het dankzij de file Fielefuik een dode, zei voorzitter van Woorkom. Ik ben ook ANWB-lid, maar de voorzitter sprak zeker niet namens mij. Want ik zeg, de ANWB slaat door. Een filefuik van de politie blijft een zeer nuttig instrument. Wel WNL 0800 1121. Ja, een hele goede avond luisteraars. Welkom bij Avondspits van WNL. Uh, de filefuik, laten we eens even luisteren naar uh, de voorzitter van de ANWB, Van Woorkom, die ook later in de uitzending aan het woord komt uh, hier op, bij Avondspits. Maar wat hij vanochtend bij RTL Nieuws hierover zei. We wisten niet dat zo'n uh, drastisch middel ingezet kon, uh, kon worden door, uh, door de politie. En ik vraag me ook echt af of de politie geweten heeft wat voor effecten dit kon hebben. We zijn verrast dat uh, de politie dit instrument heeft. Dat ze zomaar een file kunnen creëren voor men, met mensen die van niks weten. En waar dan uiteindelijk een, een dode uh, valt omwille van uh, een paar liter uh, benzine. Ja, nou, uitermate treurig natuurlijk dat, die, dat er een dood is gevallen. Maar dat, Van Woerkom zegt bijna alsof het de politie is aan te rekenen... dat dat effect heeft opgetreden. De politie doet wel meer dingen natuurlijk met, met gillende sirenes... waar inderdaad dingen kunnen gebeuren die ze niet willen voorspellen. Maar de bedoeling was om de boef te vangen. En dit is een uitermate treurig gevolg. Maar ik vind dat de ANWB werkelijk doorslaat in deze redenering. Wat vindt u ervan? 0800 1121. De politie moet het file, de filefuik blijven gebruiken. Um, laat ik even kijken naar Nico Jacobs. Hij was de eerste die belde. Uh, goedenavond. Nico Jacobs? Goedenavond. Ik sta nu ook in de file trouwens. En ik ben gelukkig nergens achterop geslagen. Maar uh, ik, ik, ik, ik, ik denk dat inderdaad de politie die ik moet blijven gebruiken. Uh, de, de, de, de, degenen die er achterop gevlogen zijn, die hadden gewoon ook nog een hele andere... Het is in een, een, een triest trouwens dat er een dood ja, is. Ja, maar, absoluut. Maar, maar Nico Jacobs, denk, denk je niet dat de politie er achteraan is gereden? We hebben overigens geprobeerd om de politie hier over aan de lijn te krijgen, maar die weigeren, lopend het onderzoek, ook wel begrijpelijk elk commentaar. Maar ze hebben natuurlijk er achteraan gereest en die file kwam op een gegeven moment. Misschien zat hij net over zijn schouder te kijken, de benzinedief, en is er blind opgereden. Wat, wat denk je? Ik denk, uh, misschien dat het nog wel uh, naar voren komt. Ik denk dat het toch wel iets zwaardere, iets zwaardere criminelen zijn. als alleen een beetje een benzinedief. Want. ga je niet als een achterlijke. proberen de politie te ontwijken ja. voor een paar liter benzine. Zeker. Dankjewel, Nico Jacobs. Uit Heteren. Overigens is het wel zo dat de politie pas de file veroorzaakte. nadat de benzinedieven al uh, meerdere auto's hadden gecrasht. Onder andere die van de politie. Dus dat, dat, dat, dat moeten we er zeker bij zeggen. Inmiddels wordt er veel getwitterd op WNL. Hashtag laat de politie een 27 MC aanschaffen. Dan kun je op het laatste moment twee vrachtwagens naast elkaar laten rijden. Zie Amerika. Uh, daar mag je even over bellen, want ik begrijp het niet in één keer, uh, dat voorstel. Uh, dat Jacob Bernhard zegt... Eerdmans filefuik gebruiken, maar dan voor echte criminelen en geen benzinedieven. Die zit dus meer op het spoor van uh, de, de ANWB. Uh, Jean-Pierre Verster zegt... Oneens met de ANWB misdadigers hebben voldoende kans gehad... hun auto aan de kant te zetten... Uh, Um, dan ga ik kijken naar wie we aan de lijn hebben. Is Joskin Tjuric, hij is Tweede Kamerlid voor het CDA. Ondertussen kunt u dus bellen, de lijnen zijn open 0800 1121... of u vindt dat de politie de filefuik moet blijvend gebruiken om criminelen te pakken. Uh, meneer Tjuric, goedavond. Hey, goedenavond. Een hele Eén hele goedenavond. Uh, de politiek wil de filefuik toestaan, uh, is ons geworden. Uh, geldt dat voor het CDA ook? En onder, zo ja, onder welke voorwaarden mag de politie dat volgens, uh, volgens u doen? Ja, eh, het CDA vindt dat eh, de politiek niet op de stoel van de politie moet gaan zitten. Want de politie moet soms binnen een aantal seconden of minuten beslissen welke actie zij ondernemen. Nou, hier heeft de politie gemeend, en wij vertrouwen op de professionaliteit van de politie... om die file fuik eh, te moeten inzetten. Het is diep en diep triest dat daar, dat daar een dode bij is, is gevallen. Zeker. Maar je moet denk ik niet vanuit Den Haag of vanuit waar dan ook per keer gaan beslissen welke regels of protocollen... of nieuwe regels er weer bij ja. moeten komen. Want dan zijn we denk ik verkeerd bezig. Wij gaan uit van de, van de professionaliteit. Ja. Er komt een onderzoek. Laten we even dat onderzoek goed afwachten. Zijn er leermomenten? Kijk, de politie is denk ik ook een organisatie. Dan moeten die witte vlekken worden opgevuld. Maar ik, ik herinner alle luisteraars er ook aan... dat bijvoorbeeld toen bij Hoek van Holland... Hè, toen werd er geschoten... Nou, toen heeft de, de, de, de, de, de politie of de mensen... die hebben zes maanden in een beklaagde bankje gezeten. Ja, er is wel een dode ook bijgevallen. Ja, precies. Dus je moet wel oppassen... door ja. weer nieuwe regels en eisen en strengere eisen te stellen... Ja. dat de politie niet kopschuw wordt u om zegt, in te grijpen. Precies, u zegt dus de politie moet niet op de stoel van de politie gaan zitten. Le, geef ze die ruimte om te beslissen. Nou, wat, hoe, wat vindt u van de opmerking van, van de ANWB, Guido van Woerkom? Die zegt, ja, die gaat dat duidelijk wel doen. Die zegt, de politie moet eigenlijk niet doen... tenzij in uiterste gevallen. Nee, dat moeten we dus echt aan de professionals overlaten. Want uh, ik herinner ook nog in andere zaken... die overval op die gattransportauto's... Uh, een paar maanden geleden. Nou, daar heeft de politie ook op een gegeven moment... afgezien van verdere vervolging. Dat is dan op dat moment... de professionele beslissing van de politie. En als ze nou bij elk uh, ingrijpen... en elk ingrijpen brengt een bepaald risico met zich mee. Ja. Ook als er bijvoorbeeld geschoten wordt... kan zo'n kogel afketsen... en er kan een, een toevallige voorbijganger geraakt worden. Dus elke actie... Ja. Kan, kan misgaan, dat weten we. Dat wil de politie ook minimaliseren. Maar laten we nou niet elke keer per incident zeggen jongens, het mag niet of het moet niet, ja, dan wordt die politie op een gegeven moment... en 25 van onze politiemensen durft al bijna niet meer in te grijpen... ja, dat dat percentage wordt, dan ben ik eh, en vrees ik nog groter. Ja, ik sta... Laten we niet ja. goed onderzoeken, lessen uittrekken, maar laten we niet vanuit Den Haag... of waar dan ook van zeggen, dit mag wel of dit mag niet. Meneer Juris van het CDA hoort u, en ik ben het met hem eens. Uh, ik zeg, de AWB slaat door en filefuik moet blijven bestaan. Het helpt de... Criminelen te vangen als je ze inderdaad nodig hebt... ...en je bent onderweg en er is uh, alleen maar de optie... ...of achter ze aan blijven jagen dan wel ze in de fuik te laten, laten komen. Wat vindt u daarvan? 0800 1121. Het is druk op de avondspitslijn ...en dat betekent uh, dat als u nu in gesprek toon krijgt... ...er straks weer even uh, teruggebeld kan worden door u... ...want dan komt u er waarschijnlijk of hopelijk misschien wel tussendoor. Uh, aan de lijn is nu Fred van der Vliert uit Amersfoort. Ja, dag Joost, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben het eens met de stelling, maar laten we het eens omdraaien. Stel ze waren ontkomen, dan, uh, dan is zijn de krantenkoppen te klein, want dan doet de politie niks. Uh, uit de triest natuurlijk dat daar een, een dode bijgeval is. Maar als we het omdraaien, dan heeft de politie weer de schuld. Dus uh, ik ben het absoluut eens met, uh, met deze stelling. Uh, al moet je natuurlijk wel afvragen dat een, uh, een, uh, een diefstal van 175 euro, laten we het daar maar even over hebben met een, uh, een grote auto, een grote tank, dan, uh, dan moet je natuurlijk wel afvragen of dit het middel is. Nou, Misschien had het ook anders gekund. Maar dat, dat is, stelling is een. Oké, okay, dank je zeer. Ondertussen, dat is precies wat uh, van de Nieuwendijk Twitter. Dat is een mensenleven minder waard dan een tank benzine? Het doel heiligt de middelen niet. Dat zeg jij ook, Fred uh, van der Vliet. Alleen, ik heb al gezegd, het ging niet alleen om het stelen van de benzine liter. Het ging ook om uh, de, uh, het crashen van meerdere auto's. Het was een gevaar op de weg. Er werden meerdere overtredingen begaan. En dan is het nog steeds niet zo dat je daar een dode mee, mee uh, wil of kan, uh, kan veroorzaken. Maar het was wel een wat meer dramatische situatie dan alleen het stelen van, van benzine. Jan den Hertog, er waren al politieautos geramd. Die gasten, die gasten moet je pakken, dat zeg ik precies hetzelfde. Laurens Scholte uit Gouda. Ja, goeiedag. Goeiedag. Um, nou, ik ben het er uh, op zich niet echt mee eens. Ik denk dat de mensen die daar in de auto zitten als menselijk schild worden gebruikt. Even iets duidelijker in uw eigen uh, microfoontje praten in de auto als wil. Ja. Ja, dan bent u zo beter. Ja hoor. Ik heb het idee dat die de, de mensen in die auto als menselijk schild worden gebruikt. En inderdaad, voor, voor een tankje benzine vind ik dat het, het niet goed. Ja, ik ben en, moe Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Want inderdaad we hebben we ook wel politieauto's gerampt en dergelijke. Maar die mensen die in die auto zitten weten bij god die wat er achter zich gebeurt. Ja. En ik vind het een beetje, ja, en uh, menselijk schild. Nou, dank je Laurent Scholte uit Gouda. Meneer Tjurits is er nog van het CDA. Wat, wat zegt u tegen die uh, mensen die zeggen, ja, menselijk Oh, u bent er niet meer, meneer Tjurits. Jammer, dat, dan uh, doen we dat niet. Jean-Pierre Vers Verster uit Arnhem. Ja, goedenavond. Uh, ja, ik ben het uh, helemaal oneens met de ANWB uh, dat zij daar zo van trekken. Natuurlijk is het heel erg te betreuren, absoluut, dat daar een dode bij is gevallen. Uh, maar de situatie, zoals ik hem uit de media begrepen heb, gaat niet alleen om een uh, paar liter brandstof die gestolen is. Uh, maar ook uh, mensen diepen die dat uh, willen zijn weten, hard doorrijden, auto's rammen elk moment de gelegenheid gekregen hebben om te stoppen en dat niet gedaan hebben. Het ja. is dus wel eens een weten en ze ergens achterop zijn geknald... ...dat daar een dode bij is, heel erg. En als ik dan het Openbaar Ministerie hoor dat ze daar een eisen aan willen zetten... ...die niet eens moord is, uh, deze mensen hebben iets gedaan met volbedachte raden. Ze hebben alle mogelijkheid gehad om aan de kant te gaan en hebben die niet genomen. Ja. En bent u het ook met mij eens dat ik zeg... ja, we klagen altijd over de politie van... hebben ze ze weer laten lopen, de, he, de achtervolging is gestaakt... en de, ze komen ermee weg. Uh, dat dat proberen we dan te ondervangen door zo'n filefuik... en dan gaat het fout, maar dan wordt het ja. ook meteen weer... hop, ziek idee, moet het van tafel. Daar, daar kan ik mij niet uh, in op, vinden. Op, op het moment dat dit in de media was gekomen... en uh, de politie had een achtervolging nou gedaan... wat toevallig was opgepikt door een aantal journalisten... En de politie had gezegd: van we staken. Dan was het weer geweest: van ja, goh, ze hebben de achtervolging weer gestart. Ze kunnen niet eens bezien die verpakken. Nu doen ze iets. En dan staat de hele media weer op de kop dat ze het verkeerd doen. Ja, als politie hier in Nederland kun je het nooit goed doen. Maar de maatschappij wil hard helpen. Ja, dankjewel, Jean-Pierre Vester. Daartegenover zegt Harold: moetwillig uh, Harold zegt: Moedwillig burgers in gevaar brengen. Dat is toch nooit te rechtvaardigen, uh, WNL. En Leon Wins zegt: Eerdmans, nonsens. In plaats van een risicovol menselijk schild. Hang je er toch gewoon een helikopter boven? Laat ze eens nadenken. Dat gebeurt natuurlijk ook, maar ook dat is is geen garantie om uh, een, een, een dief of een crimineel te vangen die op de vlucht is. Um, Job-Jan Altena, Eerdmans, uh, zeg je wel tegen je luisteren dat ze 0800 moeten bellen... en niet 0800 Nou, voor de duidelijkheid het gaat het dus om 0800 1121. We zitten op Radio 1. Radio 2 werkt met de 2 en wij met de 1. Dus 0800 1121. Um, dat dank je zeer trouwens, Jopjan jan uh, daarvoor. Ja, Mark Housdorfer uit Huizen belt in. Goedenavond. Ja, goeienaan. Nou, ik ben het uh, eens met, uh, met de ANWB En, en waarom? Uh, net eigenlijk zoals de vorige spreker uh, al aangaf. Uh, uh, ja, menselijk schild. Uh, er wordt niet aan mij gevraagd: wil je meewerken aan, uh, aan zo'n actie van de politie? Uh, waarmee je zeg maar je eigen, eigen leven op het, spel, op het spel zet. Dus ik. Uh... Nee. Nou, ik. Ja, eigenlijk volledig achter, de, achter de actie van, uh, van de AWB. Nou, dat is duidelijk. Op zich, kijk, ik zou ook zeggen, je moet een risicoloze filevorming proberen te creëren. Natuurlijk. Dat je niet. Ik geloof dat de mensen van 80 misschien ineens naar 50 moesten. Dat, dan creëer je natuurlijk wel gevaar op de weg. Maar je kunt ook met. Allerlei andere dingen als onderweg politie, auto's ertussen laten rijden. Je kan het natuurlijk wel vertragen. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat, dat het dan per definitie een botsing moet worden. Al, tenzij de, de die inderdaad moedwillig aan alle kanten uh, die, die file wil, wil crashen. Hè, maar het zou toch gewoon een heel goed middel kunnen zijn? Ja, maar risico is natuurlijk wel uh, wat, wat in etnelijke seconden moet, uh, ja. moet plaatsvinden. Nou, dat, dat valt te bezien. Maar goed, daar, daar, daar horen wij denk ik nader over. Want de politie werkt aan een protocol. En ik vind het ook wel heel raar dat het protocol niet bestaat. Mag ik je zeer bedanken, uh, Mark uh, Hausdorfer. Uh, aan de lijn is nu Guido van Woerkom, voorzitter van de ANWB. Goedenavond, meneer van Woerkom. Goedenavond. Nou, er komt veel los, maar dat zal u al geworden zijn. Ook uh, de hele dag al, eigenlijk door uh, ook uw opmerkingen uh, van vanochtend over de file. En uh, de file, file, file Fuik van de politie. We hadden net Kamerlid Czuric uh, van het CDA aan de lijn. Die zegt: ja, de AWB moet niet op de stoel van de politie gaan zitten. Nee, dat is het laatste wat wij zouden willen doen. Maar het verbaast me wel dat een uh, tweede Kamerlid nou zegt dat hij zich niet met het politiewerk wil bemoeien. Want, uh, nou. Staan de handelingen van de Tweede Kamer maar eens op na hoe vaak er gesproken is over het politiewerk. Dus het is een beetje selectief uh, winkelen op dit moment. Maar goed, dat doet. Geeft nee, die, die, ligt, dat, er, dat die op... ligt op tafel, dat heeft u duidelijk gezegd. Maar nu terug ja. naar de vier de, de nou, Er zijn twee zaken ja. waar je over moet praten. Je moet praten over het incident zelf. En je moet, kan praten over, uh, ja, mag de politie het nu überhaupt wel, uh, wel doen? Ja. Uh, ik denk dat de laatste discussie het belangrijkste is. Hè? Zomaar mensen in, uh, in gevaar brengen, dat moet je wel bewust uh, doen. Ik vind het, en ik geloof dat ik het met u eens ben, uh, dat er raar is dat er geen protocol is. En dat protocol, dat gaat niet alleen om het feit dat het op papier is, staat, maar dat je er ook mee kan oefenen. Dat je de uh, mm. afwegingen met elkaar kan, kan bediscussiëren. Heeft u enig idee uh, hoe vaak de AWB, of sorry de AWB, de politie, de, de, de filefuik inzet? Is dat bekend? Daar hebben we geen idee van, maar we weten wel, dat heeft ook vandaag in de kranten gestaan, dat uh, in de jaren negentig er een rapport verschenen is van mm. specialisten op dit gebied die dit instrument expliciet ontraden hebben omdat ze het te gevaarlijk vinden nou juist als het te gevaarlijk is en je wilt het toch gebruiken ja zorg er dan voor dat je ook goed voorbereid uh, ja daarop, mij uh, is niet duidelijk waarom het zo gevaarlijk was want ik kreeg niet mee in die berichten inderdaad over die rapport uit 96 98 hoeveel doden of gewonnen er zijn gevallen door het ontstaan van die files uh, ja, gereed... Dat staat er ook niet maar dit is natuurlijk van tevoren bekijken van wat wat voor Effect van een ja, bepaalde maatregel krijgen. Ja. En dat zijn de veiligheidsexperts van de politie zelf maar, geweest, die dat geadviseerd hebben. Ja, en als je dan zegt: ik schuif dat terzijde. Nou, zorgen dan wel voor dat het goed geregeld is. Ik vind het wel een dat beetje makkelijk. Ik... Over... Ja, ja, maar over. ik vind het toch een beetje makkelijk van die rapporten. Want uiteindelijk is elk optreden van de politie... Het werd ook al eerder gezegd, met gillende sirenen over de vluchtstrook, Ik zie soms ambulances, zie ik toeren uithalen... Ik denk nou dat ze, dat ze er nog uh, heel uh, bij het ziekenhuis komen. Het is altijd het optreden van de sterke arm en de hulp, hulpdiensten... is altijd niet zonder gevaar. Nee, maar zelfs, zelfs het hard rijden, zelfs het rijden over de vluchtstrook... dat is ook gereglementeerd daar moet je ook aan bepaalde eisen voldoen. Nou, en ik vind het verbazingwekkend dat dat daar wel geregeld is... en dat dat voor zo'n nou. uh, fuik niet geregeld is. Mag ik u dan de vraag andersom stellen? Wat zou u vinden dat uh, toch aan tenminste zou moeten worden voldaan... wil de politie een filefuik opzetten? Nou, ik vind in ieder geval dat er regels moeten zijn... op basis waarvan dat kan gebeuren. Dat er ook mee geoefend wordt... en dat er ook voortdurend de afweging wordt gemaakt... Uh, is dit nu op dit moment nog een goed instrument. En laten we dan even naar de casus van... Afgelopen zaterdag uh, gaan. Uit die berichtgeving komt naar voren dat die mensen al heel uh, dol dwaas aan het rijden waren. Ja. Nou, dan moet je dus vooruit denken, wat gebeurt er dan, of wat kan er gebeuren als daar plotseling over vijf banen, vrij brede weg, dat weten we allemaal. En is auto stil gaan staan. Daar kan die dus ook via de vluchtstrook uh, uh, ontsnappen. Daar kan die er tussendoor gaan, uh, gaan rijden. Maar, waar staat, kan... maar bestaat er dan ook een protocol voor agenten die, die geen file tegemoet gaan. maar achter uh, uh, een gek aan moeten racen midden in de nacht? Er bestaat toch ook geen protocol voor? Ja, zeker. Voor? Er staat, nou, dat... he, een politie mag in principe maar 40 kilometer harder rijden. dan de maximaal toegestane snelheid. Dus dat is ook allemaal... Maar uh, nou, dan afgelopen. nog, het hij is mag een... ook de paperspray maakt hij ook in bepaalde situaties gebruiken. Mm. Dus er is op zich heel veel voor gereglementeerd. En de politie is er ook heel geschikt voor. En ik zie de professionaliteit van de politie heel nadrukkelijk. En ook zeker van de individuele politieagent. Maar hij moet wel een kader ja. krijgen waarbinnen die kan, nou, kan werken. dat ben ik wel met u eens. U luistert naar Guido van Woelkom, van de voor, voorzitter van de ANWB. Ik hoop dat u nog even blijft luisteren naar Bellers. Want uh, u kunt met hem in discussie. Bent u met hem eens? Of meer met mij? Ik zeg, de ANWB slaat door. De fuik van de politie, zoals opgezet uh, in de, in de filefuik. File dat heeft juist heel veel uh, nuttige kanten. Het is een nuttig instrument. 0800 1121. En dan komt u hier live binnen bij Avondspits. Boekenstein zegt, Eerdmans en ANWB, dit soort criminelen... die politieauto's rammen, hadden bij verdere achtervolging meerdere doden kunnen veroorzaken. En Luc van Beers zegt file creëren lijkt vooraf veel veiliger dan roekeloos laten rijden. Dat is eigenlijk wat ik net ook beweerde. Jaap van Duijvoorde zegt wel eens gedacht aan de spijkermat. Zeker die kwam er ook in terug in die rapport uit 96 had ik gelezen. En uh, Dick Drexel zegt de verdachte stal had vals kentekenen het vals kenteken reed veel te hard en de stoptekenpolitie stopteken politie bij elkaar. Genoeg voor actie, uh, hashtag Radio 1. Uh, Kees de Vos zegt WNL en de bijrijder die zit alweer thuis. Ja, dat is wel iets trouwens meneer Van Woerkel, maar daar gaat de AWB natuurlijk ook niet over. Dat we dat moeten lezen, dat degene die naast de dode de rit de dollemansrit, uh, creëren zat... in diezelfde auto, die is alweer op vrije voeten gesteld. Ja, nou we kunnen natuurlijk niet kijken in die afwegingen... die de rechter of de officier van justitie gemaakt heeft. Maar het bevreemde mij ook wel. Ik denk van ja... Het is toch wel iemand die had even had kunnen zeggen van... Uh, zouden we niet even aan de kant gaan, uh, gaan dat staan? Dat bedoel ik. En dat lijkt je wat makkelijk weg te komen. Maar ik weet niet precies nog eens wat er in die auto gebeurd is... en wat, wat de rechter daarvan uh, van in eerste gevonden heeft. Ja, is. lijkt me sterk dat hij ontvoerd is en tegen zijn wil in die, in die auto zat. Maar... Ja, ik vind het ook wat vreemd. Maar goed, dat is... Uh, dat is een ander dat dat verhaal. Niet, uh, dat is een weet. ander verhaal. Dat kunnen we alleen van afstand. Nee, we gaan eens luisteren. Meneer Derleff uit Eidbergen. Goedenavond. Goedenavond. Oh, ja. U, u twitterde dat bericht en ik riep u op om te bellen. Wat ja, is in Amerika gezien? ja. Nou, dat zie je wel eens op die series. De politie heeft daar gewoon zo'n bakkie in een auto. En dan roepen ze een paar chauffeurs om, om naast elkaar te rijden. Op het laatste moment. Zodat er gewoon een verkeer is door kan. Dus je hebt een aardige buffer. Want er zitten vaak trailer achter een vrachtauto. Dus mocht er dan wat gebeuren, is het allemaal nog wat veiliger als met een file creëren. Ja, hoe krijgt de politie contact met die truckers? via ja, een zogenaamd bakkie. De meeste Nederlandse chauffeurs hebben allemaal wel een bakkie in de auto. En dan zijn ze zo mee op te roepen tot een kilometer of vijf van tevoren. Nou, het is in ieder geval minder, minder gevaarlijk inderdaad. Een trucker, daar rijdt een, een dief niet zo snel iemand plat. Dat bedoelt u, hè? Nee. Ja, oké. Okay. Ja, ja. dank, dank u zeer, meneer Detlef. Uh, Peter, draai uit Haarlem. Ja, goede avond. avond. Hallo. Ja, ik ben het eens met je stelling. Uh, ik heb enkele punten. Ik uh, storm me aan de weergave zoals Van Hoekom die stelt... Alsof het slechts om uh, het stelen van een aantal liters benzine gaat. Er is natuurlijk veel meer aan de hand. Er is een club mensen geweest of twee mensen die willens en wetens uh, risico's hebben genomen... ...door politieauto's te rammen en andere mensen in gevaar te brengen. Dus uh, op zijn minst zou deze mensen lastig gelegd moeten worden. Ten tweede, Nederland staat vol met files. Dan is de afweging, joh, laten we de, die mensen crashen en, en rammen of uh, proberen we het verkeerd te ontregelen. Dat lijkt een hele veilige optie, maar nog veel belangrijker is het criminelen worden steeds harder, steeds geraffineerder, steeds agressiever. En de politie komt onder een steeds groter vergrootglas te liggen. Die kunnen niks meer. En de criminelen lachen zich volgens mij de ballen uit de broek... met zo'n mentaliteit in Nederland. Peter Draijs, met duidelijke woorden. Uh, dankjewel. Peter Klein twittert het Eerdmans-ANWB-nuttig uh, instrument. Je kan niet instellen op elke maloot die in het verkeer... dan kan je geen enkele automobilist meer aanhouden. Dennis... Uh, Kijk, Dennis Rhodes, uh, die druk ik helaas zelf weg. Alfred Kool zegt, de doden valt te betreuren, maar beleid nooit aanpassen op basis van incidenten. Uh, en Lies in Politics zegt, Eerdmans, als de politie ze niet gepakt had, was het ook niet goed geweest. Uh, aanhouding had professioneler gemoeten inrijden. Op files gebeurt elke week. Ja, dat vroeg ik ook aan u, meneer Van Woerkom. Dit is totaal onduidelijk hoe vaak de politie dit inzet. Dat zou u denk ik wel willen weten als ANWB, van hoe vaak gebeurt dit eigenlijk? Nou ja, dat zou in ieder geval uh, inzicht geven in hoe dat uh, instrument nou precies wordt in, uh, ingezet. En nog even terugkomen tot mijn punt ten aanzien van dat protocol. Kijk, dan kan je ook met elkaar afspreken hoe je die file gaat, uh, gaat creëren. He, moet daar een, een buffer van, van vijf kilometer tussen zitten? Kan je dat wat dichter erop uh, doen? Je kan ermee gaan oefenen en experimenteren. En dat is veel meer mijn punt... Helemaal niet het punt van, moet het nou überhaupt worden ingezet? Maar als je het wil in, inzetten, hoe doe je het dan op een zodanig verantwoorde manier dat er niks aan gebeurt? Ja, wat is uw, eigenlijk uw maatregel tegen benzinedieven als AWB? Wat stellen jullie voor? Ja, nou, er is op zich is er een heel goed systeem momenteel eh, werkend. In ieder geval voor de mensen die... Voor eh, Het wordt gros van de mensen. Worden gefilmd, de... Eh, de, de kentekengegevens worden doorgegeven aan de politie. Die koppelt daar uh, de, de, de naam, adres en woonplaatsgegevens uh, uh, aan. En dan vindt er ook uh, vervolging uh, plaats. Ja. Dat systeem loopt in ieder geval goed. Ten aanzien van uh, mensen die met valse kentekens rijden werkt het inderdaad niet, uh, niet goed. Maar dat is in ieder geval al een minderheid, een optie van ons grote Dus maar, Het maar is ook wel een stap voorwaarts gezet ten aanzien van het uh, betrappen van uh, mensen die... Uh, Nee, dat snap aan, ik. Alleen dat... meneer Van Wolkom, waarom niet gewoon bij de pomp vooraf betalen? Uh, ik, of een slagboom, weer, wordt ook wel, ah, wel gedaan. Ja, dan gedaan. moet u bij de, bij de pomphouders voor. Uh, Jawel. Voor, uh, ik denk dat die een kostenbaat afweging uh, maken daar, uh, daarvoor. Dat geloof uh, ik. Uh, daar kan ik niks over zeggen. Nee. Oké, okay, we gaan nog gauw kijken, want we hebben nog één minuut. Een korte uh, statement, alsjeblieft, van Alexander Stroik-Skoot, die is uit uh, Arnhem. Ja, goeie avond. Oh. Um, ik ben uh, mee eens dat politie dergelijke uh, uh, uh, methodes mag gebruiken en zou eigenlijk nog meer moeten gebruiken. Omdat geeft dan aan aan de uh, dieven dat ze niet kunnen ontkomen. En hopelijk op de deur zal dat uh, ja, tot minder uh, uh, strafbare feiten uh, uh, leiden. Ja. Oké, okay, Alexan. Ja? wil je nog iets zeggen? Nee, dat, was dat was het, Alexander Skodewicz uit Arnhem. Dat was onze laatste beller hier bij Avondspits voor vanavond. De lijnen staan er open, maar u kunt bellen. Ik, meneer Abdel Den Haagans Bakker uit Meppel. Ik kan u niet meer aan het woord laten. Er zijn er nog meer die twitteren ook. We zijn er doorheen, de filefuik. We spraken met die Van Woerkel. Mag ik u zeer bedanken, voorzitter van de AWB voor het commentaar op uw opmerkingen. dat het uh, toch niet in alle gevallen een heel wenselijk idee is. Er zijn veel mensen die zeggen, laten we het toch doen. Politie moet zicht en grip houden op criminelen. We zijn er doorheen. Hierna gaat door op Radio 1 Kunststof. Ik wens u een heel fijne avond. Wij zijn er morgenavond weer met een nieuwe avondspits. Ik hoop u dan te spreken. Tot morgen.